Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De Olympische medaillewinnaars zijn gehuldigd. 36 glimmende Olympische medailles. Dit is de grootste medailleoogst van een Nederlandse equipe ooit. En daarmee hebben jullie een historische prestatie geleverd. En daarmee nogmaals fantastisch van harte gefeliciteerd. Alle winnaars kregen een woordje van de missionair premier Rutte, staatssecretaris Blokhuis en chef de mission van de Hoge Band. Later vanmiddag mogen alle sporters nog op de koffie bij koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Een agressieve passagier is opgepakt vannacht in de bagagehal van Schiphol. De man raakte overstuur omdat hij uren moest wachten op zijn koffers na zijn vlucht met Transavia. Hij schreeuwde en kreeg meerdere keren een waarschuwing. Toen hij maar niet rustiger werd, heeft de marechausée de man opgepakt. Dit horen we ook dit jaar weer niet... Want de koning en koningin maken weer geen rijtour door Den Haag op Prinsjesdag. Vanwege corona is de gemeente te bang dat mensen hutje-mutje op elkaar staan om naar het oranje paard te zwaaien. De koning houdt wel een troonrede. Die is weer in een kerk in plaats van in de ridderzaal, omdat daar meer ruimte is. De Olympische Spelen zitten erop. Dat betekent dat binnenkort de Paralympische Spelen in Tokio beginnen. Paralympiërs uit Duitsland krijgen steun van deze band. Ik ben, ik ben die rooster. De nummer Ich wil' wordt gebruikt voor een promotiefilmpje voor de Paralympische ploeg... dat vanaf zondag overal in Duitsland te zien is. De band wenst de sporters op Instagram heel veel succes. De Paralympische Spelen zijn van 24 augustus tot 5 september. Heb ik het weer nog? Weerbuien vandaag, soms met onweer. Het is 19 tot 22 graden. Vanaf morgen wordt het eindelijk droger en ook warmer. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio momenteel alleen vertraging op de N201, Hilversum richting Uithoorn. Tussen Vreeland en de aansluiting met de A2 staat een file van 2 kilometer. Komt daardoor werkzaamheden en de vertraging is daar een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Om half vijf. En hij luistert naar de naam Levi. Heb je vandaag nog, uh, nog uh, naar sport gekeken? Nee, toevallig uh, niet. Nee, toen <laughs> lag ik te slapen, Albert-Jan. Uh, ja, ik, heb, ik, heb me, ik, ik had hem aanstaan en ik denk, oh, een Nederlander tweede op de marathon. Dat is een tijd geleden. Ja, ja, ja. En toen uh, zag je zijn naam en toen denk je, hè? Ja. ja nou, toen bleek het, hij ja, ja, ja, is Naji. Naji, -E zo is het. Nou, hij is geboren in Somalië en hij is opgegroeid in Oldenbroek. Hoe vind je die? Kijk. <laughs>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 ...tijdens de Formule 1. Maar we zijn niet alleen regionaal nieuws... ...ook de Telegraaf heeft er een, een, een reportage gewijd. ...en die willen wij u het tweede uur uiteraard niet onthouden. Een ander evenement wat gisteren van, is begonnen... ...zijn de kinderen die kunnen skelteren... ...ja, skelteren noem ik dat, maar dat heet tegenwoordig anders, hè? Het is gewoon skelteren, toch? Ja, bedoel je, karten. Karten, dat, ja, jullie noemen dat karten tegenwoordig.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 Maar we moeten wel een heleboel negatieve rente gaan betalen... als we het op de bank zetten. Ja, dat, dat is tegenwoordig, <laughs> hè? Dat is tegenwoordig. Oké, okay, nou ja, straks uiteraard meer nieuws... en dan gaan we het weer een beetje lokaal aanhouden, denk ik zo. Dat in het nieuws in het kort, even na kwart over twee. Maar eerst krijg je nog twee lekkere platen van ons. En wil je meekijken? wwwzetofhem livenl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg. Op de zondagmiddag bij CFM gingen we weer even terug naar de jaren 80. deden we met deze dame Shaka Khan en I'm Every Woman. Zo dadelijk het nieuws in het kort met collega Albert-Jan Vos. Maar eerst hebben we voor je de nieuwe singer van The Kid Leroy... tezamen met Justin Bieber. Hier is Stay...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 I miss your touch You're the reason I believe in love It's been difficult for me to trust And I'm afraid that I'ma fuck it up Ain't a way that I can leave you stranded Cause you ain't never let me empty handed And you know that I know that I can't live without you So baby stay Be right here I do the same thing I told you that I never would I told you I'd change Even when I knew I never could Know that I can't know nobody else is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 Gonna get my love now because you wear all those fancy clothes. Oh yeah, and have a big fine car. Oh yes, you do now. Do you think I can afford to? Get Oh, girls cry. When they try to keep you happy, they just try to keep you satisfied. This is the big stuff. Tell me, tell me. Who do you think you are? This is stuff. You're never gonna get my love.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 Lekkere Lekker de gauwe houders, vergeten we ook zeker niet te draaien op deze zondagmiddag bij CFM. Je hoorde de single Mr. Big Stuff. Nou, af en toe een zonnetje en dan gaat het weer bijna regenen en het waait heel erg hard. Wat gaat het weer de komende dagen doen? Je hoort het na deze...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 keep on thinking about you sister golden hair surprise and i just can't live without you can't you see make it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 Like a second coming If I ever slip I no need for judgment I get up when I fall While I'm here in my heart Call Take a sip of your pride They spit it out At least you tried it Drop the heart Forgot the lines What a list of those Echoes through my mind The coldness that's closed But I'm here for my heart cold. try to lekker deze nieuwe single van uh, Sonny, je Je hoorde Kent Cat Enough. Een plaatje uit de hitparaders uh, van uh, dit moment. En van die nieuwe single gaan we weer uh, naar een oude nederpopplaats. Ja, niet uh, van zomaar een band. Nee, doe maar wat. Nee, een echte band. Ze heet inderdaad uh, Doe Maar. En uh, dit is een van hun uh, grootste hits die ze gehad hebben. Luister nog een keer naar Doris Day. Ik ken een hele daar speelt een prima beentje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 Ik denk dat het met name met vrachtwagens te maken heeft. Maar ja. ja, maar als ze over de zeeweg komen, dan gaan ze sowieso over de Van Lenneweg. Ja, word jij dan niet in de buurt? Ja, ja, ja, ja. En dan kunnen ze ook wel even via de Spijken. Ja. ja, daar kom ik straks nog op terug. Oké, daar, okay, stas stas ja, daar heb je terug. meer nieuws over, hè? Ja.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 The people les are watching the qui aiment savoir mm. Tout those who est là, même the qu'on Oh, Miss la Cha Cha moi Miss Cha Cha oh, Miss cha, cha Cha Miss Cha Cha Cha miss Cha Cha Cha miss Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha de Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha That's me Les beau d'or, les voyages sont à l'espervoir Odeur de tabac, dos de cendrier et froid et parfum souffrés de Miss Tcha -cha. Oh Miss tcha -cha, cha miss tcha, -cha, miss tcha tcha Quel lindan star Au milieu de tout ça yamou yam moi eh. Drop again, I'm down to be Ferne brisé de couba libre Drop again I'm damp to be Ferne brisée de couva libre to be That's me FM Zandvoort, Zandvoort.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 Ja. Die verhuurt waarschijnlijk ook zijn huis, denk ja. ik. Want er zijn heel veel mensen die dat ja. uh, gaan doen. Hoeveel monogasken, en dan heb ik het over Monaco, denk je dat er, uh, dat er, dat er, dat er thuisblijven als de Formule 1 in Monaco komt? Ja, maar hoeveel monogasken wonen daadwerkelijk uh, daar uh, zeg maar, nee, maar of uh, ook... meestal vakantieverblijven, toch? Nee, nee, oh er nee, wonen heel veel mensen. Uh, de, vast perma echt ja, permanent. Oh, puur fiscaal verhaal, maar <laughs> goed, dat maakt niet uit.